Taliban hebben naar eigen zeggen 150 stembureaus aangevallen. Bij die aanvallen zijn zeker 11 mensen gedood. Ook zijn er berichten over fraude. Volgens de autoriteiten is de opzet van de Taliban om de verkiezingen te verstoren mislukt. Uiteindelijk kon bij ruim 90% van de stembureaus worden gestemd. Waarnemers denken dat de opkomst laag is, vooral onder vrouwen. De parlementsverkiezingen zijn een test voor president Karzai, die vorig jaar aan zijn tweede termijn begon verkiezingen werden toen gedomineerd door berichten over fraude. De politie heeft op de A32 bij Heerenveen een man aangehouden die langs de snelweg liep. De Libier van 27 verblijft in een asielzoekerscentrum in Burgum, 40 kilometer verderop. Hij had geen geld meer voor het openbaar vervoer en besloot daarom het hele stuk te lopen. Na diverse telefoontjes van automobilisten nam de politie de man mee naar het bureau waar hij een bekeuring kreeg. Paus Benedictus heeft opnieuw zijn excuses aangeboden... aan de slachtoffers van misbruik door rooms katholieke priesters. Tijdens een mis in de kathedraal van Westminster... zei hij dat pedofiele priesters hem en de hele rooms katholieke kerk... schaamte en vernedering hebben gebracht. De paus betuigde zijn diepe spijt voor de onbeschrijfelijke misdaden. Hij hoopt dat wat er nu gebeurt zal bijdragen aan het genezingsproces... van de slachtoffers en de zuivering van de kerk. Tegenstanders van het pausbezoek houden vanmiddag in Londen een protestmars. Ze zijn tegen de conservatieve ideeën binnen de kerk, de misbruiksschandalen en de kosten van het bezoek van de paus. Benedictus gaat vandaag ook nog naar Birmingham en morgen sluit hij zijn vierdaagse bezoek aan Groot-Brittannië af. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, alleen in het noorden kan nog een bui vallen. Morgen overwegend bewolkt en in de loop van de dag ook regen. Het wordt 15 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Ashkena. Black eyed peas came to make it hotter. We beat the fire stop bubbling up just like lava, like lava. Heated like a sauna, penetrating through your body armor. Rhythmically we massage, with hip hop mixed up with summer, with summer. So yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. So the black eyed peas keep it funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all, till we get y'all. Say yeah.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 Wauw, wauw, wauw. Dat was hem, de single van de Black Eyed Peas. Uh, uiteraard met Sés Minder samen. Mas FM. Voor Zandvoort en de regio. Even na vier uur welkom bij de derde uur alweer, Albert-Jan. Ja, we gaan het laatste uur in. We hebben nog van alles te doen. En, uh, ja, voetbal hebben we, we hebben het circuit nog. We hebben uh, het, de korendag en ik hoor dat er al iemand weer hangt. En wie hangt er? Kom erin, uh, Joop. Hoe is het uh, met voetbal? Nou, niet Goed. Oh. Want een minuut of twee, drie geleden is Overbos op een uh, voorsprong gekomen. Uit een corner die uh, bij de tweede paal belandde. Miste Timo de Reus die aan de paal stond. En ook Bas Lemmers miste. En ook Boy de fit miste. Gevolg dat Zandvoort nu met 1-0 achter staat. En nu probeert om alles weer recht te gaan krijgen. Zandvoort gaat wisselen. Uh, nee, Overbos gaat wisselen. Overbos gaat wisselen. Uh, Zandvoort heeft de bal op dit moment. Uh, op de helft van Overbos moet gaan gegooid worden. En dat doet. Uh, Jullie Visser aan de linkerkant van het veld. Administratie van de scheidsrechter is op orde. Als de bal gaat komen, dan kunnen we weer verder aan. Ja, hij geeft het signaal dat het mag. Willy Visser naar Timo de Reus. De Reus. Die, die maakt een overtreding hier. Oké, okay, Overbos heeft de bal. Straks voor het einde terug naar de studio. Oké, okay, dankjewel Joop. Ja, voor Deze update Joop. En uh, straks komen we uiteraard weer terug bij Joop van es. Voor het slot van deze wedstrijd van vandaag. Zomver moet gewoon nog één doelpunt uh, gaan scoren. Minimaal, minimaal, minimaal. Ja, want we hadden op drie punten gerekend vandaag. Dus, ja, uh, nou, ze mogen blij zijn als ze gelijk hebben. Ja, uh, nou, oké, okay. we ja. horen het hier dadelijk van Jovenes. Eerst hebben we hier George Simpson, en hij is coming to my life. Ja. Ja. Zijn koptelefoon ja. doet er niet luisteraars. Ni niet hard uh, met je radio schudden, want dan slaat hij van over. Ja, daar had dus... je een beetje last van tijdens deze plaats. Ik probeer dan een beetje via gebarentaal contact te krijgen. Jo Simpson, come <laughs> toe maar life. Ik weet het, dat ziet er niet uit als ik zou zitten. Nee, klopt. Maar hij doet het wel weer. Lekker pur. Goed, we zijn alweer bij het voetbal geweest. Helaas de 1-0 achterstand. En we gaan zo meteen gelijk door naar de korendag. En daarvoor ons is aanwezig Lenna. Lenna, hallo. Hallo daar, ben Hallo, dan. Hallo Hallo. Kom erin, vertel eens, hoe gaat het? Nou, je treft het, want ik vloog net even een rondje boven het dorp. He? Huh? Uh, als superwoman zijn, dan vloog ik even over het dorp heen om te kijken hoe druk het was. Oké, okay. en? Uh, uh, en, ik, ben en... Weer, uh, ik ben weer in de kerk, ik ben weer op de kerk. Je bent weer uh, geland. Ik ben weer geland, ik, ik ging letterlijk even een rondje om de kerk. Maar uh, het, was, uh, het is druk het dorp zeg. Leuk. Ja, is, gezellig gezellig het is, het druk. het is gezellig druk. En het leuke is, als je dus een rondje loopt en je hebt wat programmaboekjes, dat mensen ook gewoon naar jou toe komen van, goh, wat is hier nou aan de hand? Ja. En dan meld ik ook van, nou, het is korredag en uh, ik ben een van de striphelden, een van de filmhelden, ik ben natuurlijk uh, superhoorn, en dan geven ze een programmaboekje mee en ze zeggen bijna altijd, allemaal, oh, we komen zo wel even kijken, want het leek ons wel leuk, maar we durfden niet naar binnen. Oh, maar het mag toch gewoon? Ja, maar ja, mensen, hoe noem je dat? De drempel ligt toch een beetje hoog. Omdat ze dan denken dat het... Je ziet ook hier, ik sta nu allemaal aan de ingang. En heel veel mensen lopen langs, eerst twee, drie keer en dan gaan ze pas naar binnen. Jullie hebben een propper nodig bij de deur. Ja, eigenlijk wel. Dus uh, ik blijf nu gewoon lekker buiten staan en ik roep gewoon iedereen uh, naar binnen. Dat <laughs> nou, doe jij helemaal goed. Ja toch? Ja, Lena, kan je wat uh, van de van de koren? Kan je, kan je even naar binnen gaan wat laten horen? Of is dat heel moeilijk? Nee, denk ik. Uh, nee met deze telefoon gaat dat, uh, dat lachen. Nee, mensen, nou, moeten we moeten we gewoon gaan. Gaan, mensen moeten gewoon naartoe gaan als ze het willen horen. Ja, want het kan nog tot tien uur hè? Tot tien uur s'avonds. Maar ik moet wel zeggen, het, het, het, um, uh, hoe noem je dat? Het niveau ligt wel hoog. Ja, wat hebben nou... jullie hebben jullie nog een prijs voor de best geklede en de best zingende koor? Nee, dat niet. Wat we wel hebben is een aandenken voor iedereen, omdat ons thema natuurlijk films is. Uh, hebben we van die filmbordjes laten maken, weet je wel, van die... Als je, van, van die klapborden. Uh, van die klapborden. En uh, elk koor krijgt een klapbord en daar staat dan op welk koor het is en met wanneer ze zongen en welke liedjes ze zongen en hoe laat ze zongen. Dus dat is wel een heel leuk aandenken, zeg maar. Take five ja zoiets ja en dat, iedereen vond het geweldig en uh, en ze krijgen ook een, een grote uh, ja zo'n groot filmbord als aankondiging met hun naam erop krijgen ze erop en ja mensen vinden dat wel leuk als uh, om om dat mee te nemen en je ziet wat het leuk ook is uh, als je in het dorp bent overal zie je gewoon een grote groep mensen hè. je weet gewoon dat zijn allemaal koren dus die zitten gewoon uh, lekker te zitten voor of na het optreden dat is zo leuk Even, even een vraagje tussendoor. Bedoel, dit, zulke evenementen kunnen niet zonder vrijwilligers. Ik vertel helemaal niks nieuws. Heb jij ongeveer een schatting van hoeveel vrijwilligers hier wel niet in de weer zijn voor, voor dit evenement? Uh, nou, sowieso het hele, uh, de hele beachpopzingers, Dat zijn een kleine dertig. Dan heb je nog een aantal mensen voor het licht en geluid. Uh, je hebt nog een aantal mensen voor de koffie en thee. En, en de diverse versnaperingen natuurlijk. En mensen die boekjes boekje uitdelen. En mensen voor de brandweer en politie. Dus ik, ik schat toch wel op een 40, 45 ja, man ja. die hier de hele dag rondloopt. Uh, dat is toch geweldig ja. hè? Z zonder vrijwilligers uh, draait niks meer hè? Nee, dan, uh, dan komen we hier niet Geweldig. Hoor. En dat maakt het, daarom hebben we, is het ook gewoon een leuk thema. Iedereen uh, van de beachbopzingers is ook verkleed. Dat mensen echt het gevoel hebben van, ja we doen het met elkaar. En niet van, nou na een uurtje heb ik het koud en heb ik het wel weer gezien. Nee, iedereen gaat hier gewoon voor. En straks na tien, als we klaar zijn, dan moet ook iedereen weer afbouwen. En ja, die samenhorigheid, dat is, uh, ja, dat, dat is heel goed binnen dit koor en de andere vrijwilligers die meewerken. Oké, okay. nou uh, bedankt voor deze update. Jullie zijn om kwart over negen aan de beurt vanavond. Ja, ik zal nog even zeggen welke de koren er nog gaan zingen. Uh, net is uh, begonnen zanggroep Voices uit Uimuiden. En, uh, een een 55-koppig uh, uh, koor. Zo, 55. Ja, met uh, ja, sopranen, altijd, tenoren en bassen. ze hebben allemaal uh, ja, een zeer groot uh, repertoire van populaire songs tot, uh, sorry, tot klassiek. En, uh, maar dat zullen ze nu niet zingen, omdat ze weten dat past niet echt hier in dit genre. Nou, verder rond kwart voor vijf komt nog en Co. uit Alkmaar. Um, dat is zo te zien ook een, um, een uh, dames- en herenkoor. Ze bestaan uit ongeveer 20 tot, 8, tot 25 leden. Uh, zij zingen ook uh, hele mooie nummers. Onder andere ook vanuit film natuurlijk. En rond kwart over vijf komt de West Side Sound uit Zaandam. Nou dat is een typisch vrouwenkoor. Ik zie maar één man en dat is waarschijnlijk de dirigent. En het is een barbershopkoor. Uh, en zij brengen een speciale vorm van close harmony die in Amerika is ontstaan. Dus een beetje ja, een ander soort entertainment zeg maar. Dus dat is echt wel ook wel leuk om te zien rond kwart over vijf. Om kwart voor zes popkoor surprising uitgeeft. Uit nou dat is een groot koor, dat wil je niet weten. Zij hebben negentig leden. En, uh, ja, ze hebben niet alleen vier groepen, dus zoals, uh, alte, soprane, bass en Nee, ze hebben zes stemmen namelijk. Uh, hoog, midden, hoog, uh, laag, midden, één en twee, hun laag. Dus, uh, ja, daar ik, verwacht ik eigenlijk ook wel wat, uh, wat moois van. Rond kwart over zes komt Cantatori del Duomo. Een uh, koor uit Utrecht, wat voornamelijk klassiek zingt, maar voor dit evenement, uh, een aantal popnummers heeft gezongen of gaat zingen. Uh, iets dichter bij huis, Bloemendaal. To the point. Kwart over zeven. Die uh, komt voorbij. Dat is een uh, goedje wat iets uh, minder uh, is. Hey. Hey. Hey. Ik word lastiggevallen door B.A. Baraka's. Oh dat? ja, dat? Daar is hij weer. <laughs> dat is die weer. Hey, nee, we begrijpen het. Uh, genoeg reden om, uh, om alsnog even naar de protestantse kerk te gaan. Maar uh, we moeten uh, even gelijk door naar het voetbal voor het eind van de wedstrijd van uh, Overbos tegen SV Zandvoort. Dus Lena hartstikke bedankt voor ja. deze update. En kwart over negen. Okay. Beatspopsingers. En kwart over negen. Beatspopsingers. Ja. Dankjewel. Hoi. Hoi. Dat was uh, Lennon van der Haag vanuit de protestants. kerk snel over naar Jovenes. Hé, hey, hé, hey, want ik zit hier op hete kant. Ja. Het is niet normaal. Ik weer de hele tijd te bellen. Zandvoort kwam op 1-1. Schitterend doelpunt van Patrick Kopen. Maar zojuist, terwijl jullie Lennon aan het gedacht zijn... aan het zeggen... gaat die bal door Boyd-de-Vets handen. Uitgerekend Boyd-de-Vets zorgt ervoor... dat Zandvoort op een 1-2-achterstand komt. En het zet al een Om... paar minuten te gaan. Het is niet te geloven dat dit kan gebeuren. Pieter Keur greep naar zijn hoofd. Het kan gewoon. Dat moet net moet net boy de set overkomen, dit soort ballen. En nu wil Hans is heel snel die bal nemen en iemand van de Overbosje houdt dat tegen. Gaat er wel ook voor staan. Dan moet hij een gele kaars voor hebben maar, Luister Luistert niet natuurlijk naar mij. Loopt even het veld in. Hieruit kool. Maar gaat die bal nemen? Op de eigen helft van Salvo. Iedereen van Zandvoort. Behalve Kool. En Billy Visser. En Boydenvliet. Staan bij het strafschotgebied van Overbos. En als er uit die heeft, Zoals er straks. Dan toch nog het ene doelpunt kan komen. ...dat is Zandvoort spekkoper. Maar zover is het niet. Overbos kan gaan uitverdedigen. Overbos dat de laatste paar minuten onder gigantische druk heeft gestaan. En ook het ene doelpunt daardoor kreeg. Gaat er nu weer uitkomen. ...over de Zandvoortse linkerkant. Dat is de zwakke kant van Zandvoort op dit moment. Er staan niet veel linkse poten... ...en er wordt daar de bal verdedigd door uitgebrengen... ...en dat is de rechter verdediger. Het transporteert er goed door naar Michael Kael. Die kan er niet bij komen. Kyle die wordt op zijn enkel getrapt... En die bal die gaat over de zijlijn gespeeld worden. vol de behandeling. Nou hij staat alweer. Dus Sans van met zal ongetwijfeld die bal teruggeven aan Overbos. Want die waren in balbezit. En inderdaad, dat gaat Patrick over dan ook doen. Hij transporteert die bal naar, naar, naar de helft van Overbos. En over de zijlijn. Sondsen moet die bal gaan pakken. Maar ze staan als dode vogeltjes ze stil. Ze doen helemaal niks. Het maakt erna uit als je met 1-2 of met 1-3 verliest, maar als je maar die 2-2 kan gaan maken, dat is belangrijk. Soms krijgt weer een bal mee. En uh, dat moet dan uh, eigenlijk, ja, hoe langer willen we even kijken? Nou, niet te gek lang meer, denk ik. Uh, Gira Kool, die rent naar die plek van de overtreding, gaat die bal nemen en dan gaat weer eentje van Overbos voor staan. Hij staat er gewoon voor. In hij doet daar niks tegen. Ja, fluit al wel achteruit. Ja, ha, dat heeft alweer een seconde geduurd. Weer ogenbal in de doelman. Kan iemand van Stamford erbij komen? Nee. Maar wel een schot van... Nee, ook weer niet een schot. Dat was een dom balletje van Pieter Koper. Die speelt er recht in de voeten van een uh, overbordverdediger. En daar raakt Timo de Reus ook nog een keer die bal kwijt. Voor Stamford aan de rechterkant van het veld. Helaas stel een man. Uh, Paaltje van de Oort erbij. Paal van de Oort die een dijk van de wedstrijd gespeeld heeft. Op een vreemde plaats voor hem. Hij heeft toch weer die bal. Speelt er terug naar Koper. Uh, naar uh, Reus. De Reus terug naar... Uh, Paul van de Oort, en daar komt een bal uh, niet goed aan want uh, die is heel onschuldig gespeeld van de Oort moeten we in ieder geval weghalen en die schiet die bal over de zijlijn heen overbos maar gaan gooien op de helft van Zandvoort maar net maar over de middellijn heen duurt eventjes, gaat toch diep gooien en dan staat weer van de Oort Paul om zijn aanvaller aan te vallen uh, het wordt teruggespeeld. Ja, Overbos heeft natuurlijk geen, geen, geen uh, haast meer. Natuurlijk niet. Ze staan tweeën voor. En daar is het inderdaad een bal verliest. Borf van der Oort is het nu. Even kijken. Patrick Over die die bal kan meenemen en naar voren transporteren naar Timo de Reus. Timo de Reus. Ze gaat nou naar voren goed zo. He, Patrick Over Aan de rechterkant van het veld. Geeft een diepe bal. Maar dat is geen kromme bal helaas. En daar moet de keeper zijn 16 meter gebied uitkomen om die bal weg te kort over de zijlijn. Zandvoort moet haast maken. We hebben nog maar heel kort tijd om eventueel gelijk te maken te krijgen. En daar heel onsportief wordt die bal weer weggeschopt door iemand van, oh, uh, van Overbos. En daar uh, doet die schijnzetter helemaal niks aan. Patrick Koper speelt daar Timon de Reus in. Aan de rechter van het veld. Timon de Reus. Wat gaat hij ermee doen? Hij er gaat via voet over de achterlijn. En dat wordt dus een, uh, een achterbal voor Overbos. Die heel rustig gehaald gaat worden daar. Door de keeper van Overbos. Een vindt, uh, Maar die zat er dus, straks toch nog even lekker fout bij. Het was een bijma schot trouwens van uh, Patrick Koper. Die 1-1. Maar kort erop was het dan alweer 2-1 voor de gasten. Nu, is, uh, over Bosweg, over de linkerkant van het veld. Uh, dat is net Billy Vist, die kan ertussen inkomen. Uh, Sven is mijn eigen zoon, is er weer voor het eerst bij. Raakt die bal heel dom kwijt. Uh, moet er nu hard achteraan gaan lopen. Uh, dat komt die bal goed voor. En uh, dit is Boydus, die gewoon niet bang is. En die bal wegplukt voor een aansturmende speler. Speld meteen, Gira Kool. Gira Kool, lange bal. Maar, Maurice Wol. kan hier net niet bij komen. Wordt uh, overgenomen door Overbos. Van Zandvoort gezien aan de rechterkant van het veld. En dat is een wispier van die jongen van Overbos. Gaat over de zijlijn. Zandvoort mag gaan gooien. Paul van Oort zal dat gaan doen, want het is helemaal achteraan. Uh, heel diep uh, in de software zelf gaat hij hem ingooien naar ...en kijk... kool, een keer kool. Gaat snel naar voren. Tuurlijk, lange ballen. Dat moet op dit moment. Dat kan helaas niet anders. En die wordt weggekoopt door een verdediger van uh, Overbos. Dat is Sven Van Nes. Van Nes probeert daar uh, Michael Kuil te breken. Dat lukt niks ik niet. Billy Visser zit er ook naast. en uh, Die wordt nu even weggespeeld. Gewoon weggetikt. Uh, even een en een. en weer. En nu is dit goal. Goal die, die laatste paar minuten. Dat hij erin is gekomen. Gigantisch werk heeft verricht. En die zit van aan de linkerkant van het veld. En dit is Michael Kuil. Ga het een je actie doen, jongen. Dat kan je. Dan gaat hij inderdaad actie. Gebruik zijn Goh, en dat komt net niet bij Tio de Reus. wordt wegverdedigd, uitverdedigd door Overbos, die hier nu bij de hoekvlag staan en die uh, proberen die de bal voren te brengen. Uh, alles wat is, het is, probeert die bal af te pakken, uh, dat is nu aan de zijkant uh, door, uh, ja, heel goed, Kierijk kan die bal overnemen van Overbos. Kool, oh, weer natuurlijk, met een lange bal, diepe bal naar Timo de Die kan daar niet bij Wolf Holfverdediger van Overbos. Boom gaat uh, zometeen, dreigt over die zijkant te gaan. En dat gaat hij dan inderdaad ook maar via een voet van Paul van der Oort. En Overbos mag gaan gooien. Het kan nu echt elk moment tijd zijn. Dus Zandvoort is kapot uh, natuurlijk. Ze dus we werken deze wedstrijd eigenlijk eens een keertje goed hard werken. Maar een beetje pech gehad in de afronding. Uh, dat heeft te maken met de kwaliteit van de spitsen. En bijvoorbeeld een, uh, een Michel Daan is niet aanwezig. We hebben niet meer de beschikking over een Berg. Dus moeten we het doen met jongens die eigenlijk wat dat betreft de meis, uh, van de tweede garnituur zijn. En uh, nu uh, proberen daar Zandvoort bovenop te helpen. Een uh, inworp voor Overbos bij de cornervlag van Zandvoort. Hij mag in huis rustig aan die bal halen. Ik denk dat die scheidsrechter dan nog wel eventjes gaat uh, uh, ingrijpen, want het duurt allemaal veel te lang hij formaat inderdaad te spelen. En je gaat dan ook nu eindelijk een keertje gooien. Naar nou, Remco Ronde. Maar die is de ballen weer kwijt. Ik weet niet wat die jongen vandaag heeft. En dat is het laatste vijfste jaar van de schijfste. Die helemaal niet moeilijk heeft gehad. Zandvoort krijgt weer op zijn broek. Goed moet weer drie punten laten liggen. En ja, het wordt een beetje eentonig. Maar het is niet het Zomvoort wat ik gewend Helaas, Helaas Jovenes verlies dus voor SV Zomvoort vandaag bij Overbos. Hopelijk dat volgende week beter gaat. Tegen wie moeten we dan spelen? Als we een maststuk bereid maken, doe dat niet te willen. Oké. Nee, dan horen we dat uh, van de week. Beginnen we weer dan, wij? Nee, natuurlijk niet. Zo zijn we niet. Fijn ja, ja, ja. hey, weekend. Ja, okay. Dankjewel. Ja, en gelijk jongens. Uh, bedankt, bedankt, hè. Dankjewel. Ja. Jafres, inderdaad, uh, Onverbos, SV Hoogvoort. Helaas een verlies. Helaas, helaas. Maar waar. Maar goed, we hebben weer een groep dames uh, in de studio. Yeah. Dames, laten we horen. Zo! Ik had uh, net met de, de vrijgezelle dame afgesproken dat wij geen groepen meer binnen zouden nee, laten. Nee, we zouden niemand meer binnen laten. Dat maar ja, top, ja. De, ja moeder klopt. Van de, de moeder van de aanstaande bruid zit <laughs> tegenover mij. Goedemiddag. Goedemiddag. Moet u wel even in die microfoon spreken. Dichter bij de microfoon graag. Oh, okay, sorry. Goed zo. Uh, hoe oud is uw dochter? Uh, 29. 29. En die gaat binnenkort trouwen met ene Erik, klopt dat? Yes, yes. En dat vindt u goed? Jazeker. Yes, <laughs> Oké, okay, maar nu zijn met twee groepen in het dorp aan het... Uh, aan het uh, Spoor zoeken of begrijp ik dat verkeerd? Ja, ja dus dat ja. kan ik wel stellen. Ja. Ja. Oké, okay, maar hoe vindt u dat nou, uw dochter af te staan? Uh, nou ja, je went eraan, het duurt even voordat het zover is. Ja! <laughs> en en uh, uh, als ze gelukkig is, ja, wat willen we als moeder nog meer? En in welke plaats wordt de Grote Dag gevierd? In uh, uh, Woerden. Woerden. En ze woont in Vleuten. In Fleuten. oké. Okay. Nou, dus dan is het, uh, het is een beetje spannend. En, uh, ja, zeker. De jurk al uitgekozen en zo. Ja, Alles al super, rond. Ja. Hij heeft hem nog niet gezien. En het is natuurlijk een supermooi mens. Dus ja, dan is het allemaal... Ja, ik heb ja het we al hebben met de kennis gemaakt. ik mag het niet zeggen. Dus. Ze, ze, ze ziet er erg uitgedost uh, uit, hè? Ja, mooi, hè? ja, mooi hè. Ja, mooi hè? Ja, maar het is een supermooi mens. Ja. Maar ik heb, we zullen uh, uw, uw dochter even uh, in het zonnetje zetten. Maar dan moeten dames wel even, we allemaal even meedoen. Ja, Want ja, we is. hebben begrepen dat Guus Meeuw is een van haar uh, ja, ja, ja. uh, ja, favorieten is. Nou, dan moeten we wat van Guus zeggen. Uh Draaien nou, natuurlijk, hè. CFM Zandvoort wenst u een prettige dag toe met al deze dames en een hele leuke dag. En uh, veel geluk voor uw dochter en voor Erik. En dan komt hier dan Gus Meus. Metjes yeah. weer yeah. zingen, oh. met de ja, willen iedereen horen natuurlijk hè, zo duidelijk. Yeah. Spier en wortjes pompen ook verzuiverd Dat is de enige manier Om de juiste koers te vragen en, en de rust in onze rug Gegrieft met alle teuren En de maat van Dijft weer terug Ja, waar? Nou, dat wordt een mooi feestje, zeker weten Allee, oh. oh. oh. Guus me, was me het minder snel dan jullie Maar goed, ze maakt niet uit oh. Oh. Oh. De vliegs en de wegen, meters, bieren, het en poppen op en de de enige manier. de de juiste koers de varen met de wind in de rug, en van de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 But been let down Everybody needs a shoulder sometimes Wat he, met die vrij gezellig roepen door het Dorp uh, Albert Jan. Ja, Zo he, jongen, jongen. Ja, Wat een feestje. Ja. De moeder van een bruid kan je niet weigeren, toch? Nee, daar ben ik helemaal mee eens. Dus vandaar ook ze juist even gezellig in de uitzending. CFM, Race Radio, Pit Report. Kom, we gaan weer snel over naar het circuitparks, alvast, naar Willem van deze bij de Weissendel Trophy. Willem. Ja, de Weisendal Trophy, met, uh, ja... Deze gaat de laatste race van de dag op de zaterdag. En meestal is dat uh, afsluitend. Is dat dan de Argor Supreme Toolwagen Diesel? De race die over 100 minuten gaat. En uh, we hebben nu nog zo'n uh, kleine 40 minuten te gaan in deze race. Uh, terwijl op dit moment uh, de pitwindow open is. Uh, dat uh, wil zeggen dat de auto's uh, moeten stoppen voor een pitstop. eventueel uh, rijderswissel. En dat maakt het iets wat uh, onoverzichtelijk. Want niet iedereen doet dat uh, tegelijk. Maar we kunnen wel zeggen dat dan aan de leiding uh, is. Uh, de equipe met de Volvo C30 diesel, dat is baas Roelenveld met op de tweede plaats is dat Jeroen Dink in een Volkswagen golf en op de derde plaats zien we terug Jeroen Blekemol, die rijdt samen met Harney Sundrik. Jeroen Blekemol eerder deze week trotse vader geworden van zijn zoontje Max, maar dat heeft hem niets aan snelheid gekost, hij is nog steeds volop snel aanwezig op circuitpark Zandvoort. Vierde inmiddels, en dat komt mede door de pitstops maar de laag vijfde, dat is de equipe van Ron Zwart die samen met een uh, kabel equipe uit Halem uh, rijdt hier en uh, zij doen het uh, onverdienstelijk uh, goed in dit uh, veld van toch uh, ruim 23 uh, dieselauto's. Ja, hoe dat uh, gaat eindigen uh, kunnen wij helaas niet meer meenemen uh, bij jullie in de uitzending want dat gaat zeker na vijf uh, zijn de kielersplacht. Dus dan uh, kijken we even alvast uh, naar morgen. Morgen, uh, de dag die begint om negen uur met een uh, race van de Renault Clio Cup, gevolgd door de Formido's en de Formule met als uh, pauzeprogramma, kankers ja, uh, met zijn. Uh... Ja, aerobatics show noemen ze dat en dat is alles heeft te maken met een stuntvliegtuig en dat is naast het mooie odorspeel gebeuren uiteraard meer de moeite waard dan de moeite waard om hier naar het circuitpark Zandvoort morgen toe te komen. Ja, dat is van 12 tot 1 hè? Uh, ja, die vliegshow is tussen 12 en 1. Het zal geen uur lang duren, maar het zal tussen 12 en 1 plaatsvinden. Oké, okay, en dan uh, nog uh, in de middag een uh, interessant uh, raceprogramma. Ja, de middag gaat dan weer verder uh, na die Clio Show met uh, race 2 van uh, de Tourwagen. Die is uh, gevolgd door uh, race 2 van de Clio Cup en dan hebben we ook nog race 2 van de Formido Swift Cup. En de dag wordt uh, beëindigd uh, morgen met uh, ja, de GT4 uh, race, race nummer 3 van de GT4 en dat is dan de lange afstandsrace. Waarbij de overtocht deelt de twee rijders een race over 50 minuten. En die begint morgen klokslag, 4 uur. Nou, weer spectaculaire racers morgen op Circuit Park Willem. Ook te volgen op televisie. Morgen houdt in de gaten kanaal 45. CFM Televisie. Hele dag live de racers. Ja, dat, uh, en uh, ja spektakel uh, zal eens gaan worden met de chicane die uh, dit weekend erin is gelegd in de van het bocht. En ook uh, met de uh, verwachte regen die we morgen krijgen. Heel okay. goed Willem. Willem, hartstikke bedankt voor deze update. Ja. Morgen uh, ben je dan ook op het circuit te vinden voor uh, verslaggeving voor de radioluisteraars. Ja, wat ik uh, begrijp net van mijn uh, collega Jaap Koper is er uh, vanaf 12 uh, tot 5 er, uh, uitzending. Oké, okay, zeg. Dan uh, wij ons. Hartstikke bedankt, nog veel plezier op het circuit en tot straks, hè? Tot straks. Oké, okay, dat was Willem Vrezen vanaf het uh, Circuit Park Zandvoort. De korendag is natuurlijk in volle gang uh, op uh, dit moment uh, in de protestantse kerk. <laughs> en uh, ja, we hadden het uh, daar uh, straks hadden we het over. Een plaatje wat daar ook gedaan wordt is a brand new day van de ja, Wizard, Wizard of Os. De Wizard of Was. Daar komt hij aan, hè. Dat komt-ie aan. Oh, god. He. Ja. Wat niksjes, wat leuk. Ja, wat spontaan, hè. Wat spontaan <laughs> <Ja>. ook. <laughs> We wisselen dan vastjes hier met een Red New Day. Everybody look around, cause there's a reason to rejoice, you see. Ga jij dan uh, Albert Jan Fox? Ja, Fox on the Run. <laughs> sweet. Fox on Gouden oude. De sweet was dat inderdaad, Doe Fox it. on the Run. Ja ja, Fox Run. Ja, ik, ik ga wel aan de run hè. Je hebt zo meteen een vossenjacht. Ja nee, ik ga straks uh, weg. Dan ja. ik vanaf woensdag ben ik weg en dan wordt het oh, mooi okay. weer mooi weer. Hoorde ik. Tot vrijdag maar. Dus. Ja, nee, het zit voor jou bijna op. En je vakantie is begonnen. Dat bedoel ik. Hè? dus uh, Nee, maar dat mag ook wel. Je hebt te hard gewerkt weer. Hè? Maar de twee zaterdagen zijn uh, goed ingevuld. Dus, de, de, dus luisteraars, de continuïteit is gewaarborgd. Wij dus gaan gewoon, gewoon lekker blijven luisteren. Lekker blijven luisteren. Lekker blijven plakken. En uh, ja, we zometeen gaan we nog even naar het circuit. Want uh, het circuit heeft namelijk zes van onze technische jongens uitgenodigd om uh, een, uh, een kennismaking met, uh, ja, achter de schermen. Om het ja, te dat zeggen. geeft je een veilig ge gevoel dan. En hè? Uh, de man achter de organisatie is natuurlijk Rob Petersen. En dat is de, de stem van het circuit, kan ik eigenlijk wel zeggen. De stem van het circuit. Die heeft uh, de jongens uitgenodigd. En we gaan zometeen even met ze bellen en kijken hoe ze het hebben gevonden. Ja, het Fox on the Run. Nou, deze is ook wel lekker hoor dan. Hè? Ook een beetje stevig. Oké. Okay. Hier nou, is Prince.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 So when you call, when you up, call that up that shrink in Beverly, Beverly Hills. Hills You know the you one, one. Dr. everything be all right tijd dat jij op vakantie gaat. Uh, Mijn antwoord uh, op Fox on the Run. <laughs> <laughs> ja, what, moet je me niet zo'n plaat gaan draaien. Het wordt tijd dat jij op Edward, vakantie gaat. Nee nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ja, ja, ja, ja bedoel ik. ja. <laughs> You're the prince and let's go crazy. Nou. Als je gek wil doen moet je naar het circuit gaan, hè? zeg ik altijd maar weer. Ja, want uh, zoals we al zeiden luisteraars, uh, zes van onze techneuten die wij, we zijn uitgenodigd door Rob Petersen, de stem van het circuit, om uh, kennis te maken en een, een blik te werpen achter de schermen. En aan de telefoon hebben we onze techneut Sjors van Am. Sjors, goedemiddag. Goedemiddag. Sjors, vertel eens even, wat, heeft, wat hebben jullie allemaal gezien waar een normaal mens niet mag zien? Wat een normaal mens niet kan zien? Ja. Nou, wij zijn uh, samen met Rob Petersen uh, de toren ingegaan van het circuit. Ja. Die aan het begin van de pitstraat staat. Waarin uh, onder andere onderin een uh, hele artsenkamer is uh, gebouwd. Een hele wat? Een uh, artsenkamer, zeg maar. Ja. Artsenkamer, ja. En een uh, verdiepingje hoger vinden we dan de tijdwaarneming. De Oké. Okay. En de racecontrol. Dat zijn toch ruimtes waar je normaal niet zo gauw uh, terecht komt. Race Control, even voor, de, voor degenen die niet eenmaal thuis zijn in het racewereldje, daar, daar worden de rondetijden en zo bij gehouden? Nou, race Control die uh, alles wat er op het circuit gebeurt. Het circuit heeft zelf 24 km rondom de baan hangen. Ja. En die houden hun uh, met uh, acht man in de gaten. Oké, okay, uh, okay. is vanmiddag alles goed gegaan of heb je nog spectaculaire dingen meegemaakt? Uh, nou, op het moment dat wij uh, daar waren, moest net de safety car de baan op omdat er eentje keer over dwars de vangrail inging. Dat is niet slim hè? Dat is niet handig, nee. Oké, okay, ja, dus... toen is... was het uh, safety car de baan op, dokterswagen de baan op, brandweer meteen allemaal alert. Ambulancepersoneel stond klaar. Voor mocht het erg zijn, dan uh, konden ze meteen bijspringen. Maar dat viel gelukkig allemaal mee. Oh, gelukkig maar. Oké, okay, en dan? En daar gaat het natuurlijk om. Nog één verdieping hoger, hè? Nou, zelfs nog twee verdiepingen hoger. Oké. Okay. Daarboven op de toren nog een uh, cabine. Van, uh, nou, het zal zijn uh, 6 bij 4. En daarin zit uh, Rob Peters het verslag te doen van alle wedstrijden, Samen met zijn collega's. Oké, okay, en uh, heb je van daaruit een schitterende blik over het circuit natuurlijk, of niet? Uh, je zit er op het hoogste punt van het circuit, en ik denk dat je zo'n 70-80% van de baan ziet op dat moment. Wow, wat gaaf zeg! Ja, het hele punt wat je niet ziet is dat ze beneden het schijfvlak induiken, dan ben je ze heel even kwijt uh, achter de duinen, en daarna zie je ze gewoon allemaal weer terugkomen. En Rob was uh, druk bezig met de verslaggeving rondom uh, de races en de kwalificaties van vandaag? Ja. Je was uh, druk bovenin samen met de collega van hem bezig om alles uh, netjes te verslaan. Oké, okay, heb één... hebben jullie ook nog wat uh, mogen zeggen? Of uh, <laughs> je weet ja, er uit. wat uit? We hebben ons in mogen houden. Nou, dat is knap van je. Van ja. jullie moet ik zeggen. Ja, daarom. Goed, ja, en jullie zitten nog, uh, nog één race bezig op het circuit. Ja. Daar uh, doet de collega voor op, op dit moment uh, het verslag van. En Rob zit er gezellig bij jullie? Hij ja, zit is de rest, rest van de middag vrij. Oké, okay. helemaal goed. Hier. En waar zitten jullie nu dan, op dit moment? Wij zitten buiten op dit moment. Ja. Aan het einde van de pitstraat. Oké, okay, voor, uh, voor die be be bekende zaak die wij allemaal kennen? Ja, voor die tent inderdaad. Voor die tent, oké. Okay. Ah, oké. Okay. Nou, jullie, geweldig interessant natuurlijk. En uh, geweldig aardig van het circuit dat ze jullie uitnodigen. Zeker. Ja. ja, want de technische dienst van de CfM is daar vandaag bij aanwezig. Natuurlijk om weer alles klaar te zetten voor morgen. Want morgen komen de beelden toch weer live op de televisie, Sjors. Ja, morgen vanaf 9 uur, dan begint de Renault Clio Cup. Dan gaan wij weer proberen om alle beelden van het circuit ook live op CfM Tech TV te krijgen. Op kanaal 45, iedereen kan het gewoon kijken. Even de digitale uitzetten, analoog gaan kijken en je kan genieten van de races op het circuit. En morgen ook op 12 uur natuurlijk de demo van Frank Versteeg. Hij komt inderdaad weer langs. Ik heb wel net gehoord, hij mag niet op het rechte stuk landen meer. Oh. oh. Er blijft een beetje gezeur over zijn geweest. Dus, uh, hij komt wel al heel laag over, maar hij zal niet meer op het rechte stuk landen. Hey, nou, schijfvlakje, blinde bocht. Ja. Bijvoorbeeld. Hé, hey, uh, maar uh, jullie hebben een, uh, na, namens CFM natuurlijk wel uh, Rob uh, even hartelijk bedankt uh, dat hij jullie heeft uitgenodigd. Hè? Dat hebben we zeker gedaan. Geweldig. Nou jongens, jullie nog heel veel plezier daar en nou, bedanken Rob even en we zien wel uh, het cadeautje wat jullie, want wij moesten natuurlijk gewoon werken, ja. weet, dat jullie een uh, leuk cadeautje voor ons meenemen. Gaan we zeker doen. Oké, okay. Sjors, okay, bedankt. Dankjewel Sjors en er was nog een zoekplaat uh, van jullie gekomen, ja? het circuitlied, wat is Samford zonder circuit. Oh, die, die, die komt er nu aan. We gaan hem draaien. Helemaal goed. Helemaal goed. Okay. Hey, geniet nog even daar en tot later. Hè. Hoi. Lekker niet. Nee. Je hoort het uh, circuitlied van Basis. Zo uh, vlak aan het einde van dit programma. Wat zit er alweer op, uh, Albert-Jan? Die tijd vliegt voorbij, joh. Tijd vliegt. Het is vliegt. niet te geloven. Nou, ik heb natuurlijk, het is voor de eerste keer dat ik een aantal berichten. Uh, dat het gewoon niet gelukt is. Maar goed, ja, je kan niet alles hebben, natuurlijk. Nee, dat is waar. En, uh, maar het was uh, ja, verrassend. Van alles wat. Vrij gezellig dames, uh, schoonmoeders, uh, moeders. Uh, van alles in, in huis gehad van, vandaag. We hebben weer een uh, gezellig programma gehad. Ja. En volgende week is er weer een zoveel op zaterdag. Twee weken zonder mij, want ik zit in Turkije. Dus het volgende nummer is een verzoekplaatje van mij aan jou. En ik wens je erg veel plezier. En ik hoop je in goede gezondheid over drie weken weer achter die microfoon te vinden. Dankjewel. En ik ben er gewoon weer over drie weken. Maar je luistert natuurlijk wel, hè? Ja, tuurlijk. Wat ja. denk jij dan? Ja, nee, oké. Okay. Via de livestream gaat het goed komen. All my bags are packed. I'm ready to go. I'm standing here outside the door. I hate to wake you up. To say goodbye. But the dawn is breaking. It's early morn. The taxi's waiting. He has blown his horn.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 So kiss me and smile for me Tell me that you wait for me Hold me like you'll never let me go Cause I'm leaving on a jet plane Don't know when I'll be back again Oh babe, I hate to go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 Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and.